12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Regeringsgezinde krant El Pais keert zich tegen Spaanse premier Zapatero. Collega's roemen overleden Johnny Kraikamp senior. Een aantal banen in de zorg stijgt explosief. Het weer buien met plaatselijk wat onweer. Als het droog is kan de temperatuur oplopen naar 17 tot 19 graden. Er waait een stevige zuidwestenwind. Morgen eerst droog, maar smiddags opnieuw buien. Vooral in het oosten en het zuidoosten staat dan een matig westenwind. En het wordt maximaal 19 graden. De rest van de week verandert er weinig. Het blijft koel en buiig. Is het einde van de regering van premier Zapatero in Spanje in zicht... Volgens de krant El País wel. Vervroegde verkiezingen lijken onvermijdelijk. In Madrid is correspondent Rob Zoutberg. Rob, hoe opmerkelijk is het dat deze krant dat schrijft? Nou, heel opmerkelijk. Op de voorpagina van de krant die hier voor me ligt staat... het eind van een tijdperk. En dat schrijft de grootste krant van Spanje. Een krant die altijd mee heeft gevaren de afgelopen jaren... op die koers van die centrum PSOE van Zapatero. Een enorm belangrijke opmerking de opiniemaker van het land. Nou, die schrijft dit nu op de voorpagina van morgen, maandagmorgen. Daar staat: het is een, een dolksteak voor Zapatero, die nu zeven jaar premier is. van een land zoals El Pais beschrijft. Uh, op de rand staat van een ravijn en langzaam naar beneden stort. Waar, waar maken ze zich dan zorgen over? Ja, het gaat natuurlijk allemaal om de gevolgen van de economische crisis. En, maar dan voort met name de recepten van de regering Zapatero... tegen de crisis, om die crisis te bestrijden. Maar het werkt allemaal niet, concludeert El Pais. Het land valt uit elkaar. Het is een speelbal geworden van de financiële markten... van protesten op straat. En regering, wat is er van overgebleven? Nou, de krant schrijft een naar lucht happende regering... die de situatie alleen maar verergert. Citaat... En dan, dan heb je hem natuurlijk helemaal gehad. Als Zapatero nog een dienst aan het land wil bewijzen... dan moet hij zo snel mogelijk verkiezingen uitschrijven. Nou, duidelijke taal. Maar ja, ja. Eh, Zapatero gaat weg. Er komen vervroegde verkiezingen. Uh -huh. Ja, wat dan? Wat is het alternatief? Ja, het alternatief... Ja, het, is, het zal een verandering van smaak zijn... Eh, die in de hoop uh -huh. natuurlijk om de, om de economie weer op gang te brengen. De Partie de Populaar, de centrumrechtse partij... onder de oud gediende uh, oud-minister, ook Mariano Rajoy. Hij verloor twee verkiezingen, maar lijkt er nu... Helemaal klaar voor. We hebben natuurlijk een laatste graadmeter gehad. Hè. De regioverkiezingen van mei. toen die PP van Ragooi. liefst 10% voorliep. procentpunten voorliep op de PSOE van Zapatero. En dat verschil, dat zal ja, dat alleen maar groter geworden. Oké. Okay. Goed, stel dat het niet gebeurt. voor wanneer staan er officieel verkiezingen gepland? Nou, officieel moet het allemaal gebeuren in maart volgend jaar, maart 2012. Maar je hoort steeds vaker en ook onder socialisten, in socialistische kring, die datum van 30 oktober aanstaande al. En dat betekent vijf maanden vervroegd. Kijk aan, Rob Zoutberg, uh, waarschijnlijk spreken we hier nog wel een keer ja. over. Dankjewel. De man met de lach aan zijn kont is dood. Johnny Kraaikamp is op 86-jarige leeftijd overleden. Martine Bijl heeft jarenlang met hem gewerkt... in de komedie uh, Het Zonnetje in Huis. Mevrouw Bijl, gecondoleerd. Uh, hoe was het om met uh, Johnny Kraaikamp samen te werken? Ja, dat was heel bijzonder. Kijk, ik, ik heb uh, mijn medewerking destijds toegezegd aan Het Zonnetje in Huis... omdat hij daarin speelde. Dus je kunt begrijpen dat dat voor mij... Uh, echt heel interessant, leerzaam, leuk en uh, bijzonder is geweest. Als hij daar niet ingezeten had, had ik het waarschijnlijk niet eens gedaan. Ja, en u, daarom wilde u ook zo graag met hem samenwerken? Ja, want ik de, kijk, vergeet niet, het is nu alweer heel veel jaar geleden dat de laatste is opgenomen. En daarvoor dan nog weer tien jaar terug, dus ik was nog een stuk jonger. En ik had nog best, uh, uh, de, ik, ik wou best wat leren. Mm -hmm. En uh, hij was uh, eigenlijk gul met zijn, uh, met zijn kennis. Hij, hij zei graag wat hij vond. En uh, ik nam niet alles van hem aan, omdat hij natuurlijk als komiek een, een, een groot, ruim uh, uh, ruime aanwezigheid had. En ik Echt? wat kleiner uh, was in mijn aanwezigheid. Maar ik heb, hij, ik heb heel veel van hem geleerd. Ja, ja. wat leert u van hem? Ja, hij, hij zag vaak dan toch nog in een tekst waar, waar ik wel eens van dacht, nou is dat nou wel zo leuk. Mm -hmm. Zag ik toch nog een, een klein... Uh, uh, uh, het lichtpuntje dat hij dan weer enorm groot wist te maken. Ik denk eigenlijk dat ik meer van hem geleerd heb door naar hem te kijken, dan dat hij zo uh, lessen uitdeelde, wat hij ook graag mocht doen, hoor. Maar uh, ja, als je zag hoe die werkte en hoe hij een zin, die vaak ingewikkeld in elkaar zat een echte leeszin uh, uh, toch zo wist te zeggen dat het een volkomen natuurlijke manier van praten werd. Dat, dat kon hij zo goed. Zijn het is een kwestie van timing, geloof ik, hè? Ja, timing... Ja, timing is, is, is het allereerste, denk ik... in dit soort uh, comedies waar het op aankomt. En dat, dat had hij gigantisch in zijn vingers. Ja. U heeft het met heel veel plezier gedaan, dat uh, zonnetje in huis met Ja, hem. met heel veel plezier. Echt, uh, dat was toch... Ja, dat was... In die tijd was die tijd dan nog, dan dus zat je vijf dagen per week met elkaar aan te werken. En dan nam je op de vijfde dag, s'avonds, met een publiekje, zo'n zo zo zo klein voorstellingje op. He, nu gaat het allemaal veel vlugger en ik geloof dat je het allemaal in twee dagen moet repeteren. En dan moet het ook nog in stukjes en zonder publiek. Maar dat was echt een, een, een, een werkweek hadden we samen, tien jaar lang. Heeft u daarna nog met hem samengewerkt? Nee, want het, ik moet, kijk toen het ophield met het zonnetje, hield het ook een beetje op met John. En ik weet zeker dat hij het ook heel jammer heeft gevonden dat het ophield. Martine Bijl, dank voor uw reactie theaterproducent Joop van den Ende heeft ook jarenlang met Kraaikamp samengewerkt. In een schriftelijke verklaring laat hij weten dat hij met groot verdriet afscheid neemt van een van Nederlands allergrootste acteurs. Van den Ende spreekt van een markant komiek en prijst zijn mimiek en zijn timing. Hij heeft ons ontroerd, doen lachen en versteld doen staan. We zijn je dankbaar voor de lach en de tranen die je ons zo ruimschoots hebt gegeven. Al dus Joop van den Ende. Het is nog onduidelijk wanneer de begrafenis is en er komt ook nog een speciale herdenkingsdienst. Maar wanneer die zal zijn, dat is ook nog niet.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 De Britse premier Cameron roept het parlement op om het recess uit te stellen... voor een extra debat over het afluisterschandaal. Tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika zei Cameron dat hij de parlementsleden... woensdag wil bijpraten over de laatste ontwikkelingen. Gisteren werd bekend dat het hoofd van de Londense politie opstapt... omdat hij een PR-adviseur in dienst heeft genomen... die bij Tabloid News of the World heeft gewerkt. En dit weekend is ook de oud-hoofdredacteur van die krant Rebecca Brooks verhoord in verband met dat afluisterschandaal. Ze is gistermiddag op borgtocht vrijgelaten. Dit is het NOS-journaal met Ewout de Jong. Het aantal banen in de zorg dat is de afgelopen tien jaar met bijna 40% toegenomen. Daarmee is het de sterkst groeiende sector. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Naar verwachting neemt de komende jaren dat cijfer alleen nog maar toe. Nu is de handel nog de grootste bedrijfstak met 1,5 miljoen werknemers. Maar volgens het CBS gaat dat veranderen. De zorg is inmiddels de industrie voorbij als uh, industrietak met het grootste aantal banen. De handel staat nog op kop, maar als de uh, groei in de zorg zo doorzet, zal de zorg ook de handel overtreffen. Tien jaar geleden werkte ongeveer één op de negen mensen in de zorg. En inmiddels is dat al één op de zeven die in die sector werkt. En het zijn vooral vrouwen die in de zorg werken. Vier van de we vijf werknemers is vrouw. In Athene zijn de taxichauffeurs in staking gegaan... uit protest tegen het bezuinigingsbeleid van de regering. De chauffeurs blokkeren de toegangswegen naar het vliegveld... en naar de haven van Piraeus, waar cruiseschepen liggen. De staking duurt twee dagen. De autoriteiten raden toeristen aan de trein te nemen van en naar de luchthaven. Steeds meer mensen maken gebruik van internet op de mobiele telefoon. In drie jaar tijd is het gebruik toegenomen van 8 naar 20 procent. Dat heeft het CBS berekend. In totaal maakt één op de drie internetters gebruik van draadloze internet op een mobiel apparaat. En daar zijn ook de laptopgebruikers bij opgeteld. Verder zijn mobiele internetters voornamelijk onder de 25 jaar. Oudere gebruikers internetten vaker thuis of op het werk. Het Internationale Hof van Justitie in Den Haag... heeft bepaald dat Thailand en Cambodja hun troepen weg moeten halen... bij een tempel die beide landen claimen. Bij Schermutselingen bij het tempelcomplex... zijn de afgelopen jaren zeker twintig doden gevallen. Cambodja had de zaken voor het hof gebracht. De rechters bepaalden ook dat er een gedemilitariseerde zone... rond de tempel moet komen. Sinds 1962 ligt er al een uitspraak van het Haagse Vredespaleis... dat de tempel op Cambodjaans grondgebied staat. Het CDA vindt dat het wel erg lang duurt voordat er een noodvoorziening staat bij de zendmast in Smilde. Na de brand in de mast afgelopen vrijdag zal het waarschijnlijk een week duren voordat RTV Drenthe weer overal te ontvangen is. CDA-kamerlid Haverkamp benadrukt dat RTV Drenthe een calamiteitenzender is. Wij vragen aan de overheid, van, ja, bereid je dus ook voor op dit soort situaties. Het gaat nu om een zendmast en daar hoopt, blijft het hopelijk toe beperkt. Maar stel dat deze week iets gebeurt in Drenthe en mensen kunnen niet geïnformeerd worden, zou dat natuurlijk een ramp zijn.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 Japan versloeg de Amerikaanse vrouw in de strafschoppenserie. Na de verlenging stond het 2-2. De nederlaag kwam hard aan bij de Amerikaanse speelster Abby Wembeck. Het is natuurlijk Japan played goed. Ze hebben nooit up. Het is jammer. We konden het niet uitsteken. Het to, is moeilijk om twee rounds van penalties te doen. De keeper weet in veel manieren waar we naartoe gaan. Ze go. heeft She made some great gemaakt. We hadden chances though throughout het game En we hebben ze niet away. Maar liefst drie Amerikaanse speelsters faalden in de penaltyserie. Er was veel belangstelling voor de WK-finale in Frankfurt. Zo keken meer dan 15 miljoen Duitsers naar de finale op de televisie. Het WK gaat zorgen voor een grotere populariteit van vrouwenvoetbal. Dat verwacht de aanvoerster van het Nederlands team, Daphne Koster. Nou, ik denk het wel. Ik heb heel, heel veel mensen in mijn omgeving van wie ik het eigenlijk niet verwacht had. Die hebben me echt de nou ja, afgelopen drie weken aangesproken en aangegeven: Jeetje, wat is dat. Wat is dat leuk en uh, wat is het niveau hoog. En uh, ja, wat een mooie wedstrijden. Nou, als je die wedstrijd gisteren ook gezien hebt, dat is, toch, dat is volgens mij is het genieten voor iedere voetballiefhebber. En, uh, nou, of je nou voor Japan bent geweest of voor Duitsland, het is gewoon, was gewoon een topwedstrijd, een ja, topniveau. En het Nederlands team, dat wist zich helaas niet te plaatsen voor het WK in Duitsland. Er is verkeersinformatie bij de anwb John Bakker. Met files op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch... door werkzaamheden tussen Maarssen en Vianen, 9 kilometer. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... en op het Waterberg, 3 kilometer. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Regeringsgezinde Spaanse krant El País keert zich tegen premier Zapatero. Collega's van Johnny Kraikamp senior, roemen de overleden entertainer en acteur. En het aantal banen in de zorg is met 40% gestegen in de afgelopen 10 jaar. Ja. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Bij de Icon zijn ze boos dat vrijdag, toen in een groot deel van Nederland... de radio was uitgevallen, Radio 5 op de middengolf maar zo plaats moest maken voor Radio 1. In het mediaforum Hadassah de Boer, presentatrice en documentairemaker... en RTLZ-presentator Peter van Zadelhof. En het gaat onder meer ook over het uitvallen van de radiostations. Veel radioliefhebbers hadden een zwaar weekend. En ook 3FM-collega Giel Beelen had het er maar moeilijk mee. Het is toch een schande dat het kan. <laughs> ja, het is ook nog nooit eerder gebeurd. Het is, ik was echt, dat moet ik eerlijk zeggen, ik was er niet relaxed over. Ik, dan zat ik in de auto en dan, uh, nou, dan ging ik toch eventjes te zappen weer. En, uh, ja, oh... Wie wordt de nieuwskenner van vorige week? We moeten namelijk de beslissingsronde nog steeds spelen. Dat lukte vrijdag even niet, maar dat gaan we straks wel doen. En tegelijk beginnen we aan een nieuwe week nationale nieuwsquiz. En de eerste die aan de bak moet is Nico Bakker uit Almere. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Nog steeds zitten delen van het land zonder publiek... en ook verschillende commerciële radiozenders... nadat vrijdag dus twee zendmasten in brand vlogen. Noodmasten vervangen de getroffen zendtorens in IJsselstein en Hogesmilde... maar die rijken lang niet ver genoeg. Voor de zenders is het nu de prioriteit om zo snel mogelijk iedereen in het land te voorzien van hun favoriete programma's. Ondertussen wordt er met adverteerders gesproken over de niet uitgezonde reclame. Aan de telefoon is de voorzitter van de Vereniging van Commerciële Radio, Ab Trik. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hebt u het afgelopen weekend beleefd? Nou, dat was natuurlijk een, een drama. Want uh, ja, de prioriteit natuurlijk voor alle commerciële zenders is natuurlijk om uh, hun luisteraars natuurlijk ongestoord uh, te kunnen bereiken... En, uh, ja, en als je dan op een gegeven moment geconfronteerd wordt met uh, zo'n drama in Smilde... Ja, dan, uh, ...dan denk je ook, dan, dan valt bijna de, de, de, de vloer onder je weg. Ja, en dan en kwam het verhaal van Loopik of IJsselstein, uh, dat wordt ik steeds door elkaar heen gebruikt, kwam er nog eens bij. Ja. Uh, maar goed, daar zaten we ook hier bij de publieke mee natuurlijk. Welke commerciële zenders zijn het hardst getroffen? Nou, dat is uh, Sky Radio, Radio Veronica, Q en BNR. Ja. En, en, om, nou, het sluiten hoeveel... natuurlijk de publieke stations, natuurlijk. Maar nee, op... daar wordt natuurlijk al veelvuldig over uh, gecommuniceerd. En, en om hoeveel luisteraars gaat het dan in totaal? Nou, we praten dan eigenlijk over de, de principe, ja, uh, Friesland, uh, Groningen, uh, een beetje de noordelijke pro provincies. Dat zijn ja. uh, de getroffen gebieden. Nou is het zo bij de commerciële radio dat je aan adverteerders zegt... dat je gegarandeerde oren uh, aanbiedt. Hè? Dus het aantal mensen dat luistert, uh, dat is dit weekend dus niet gehaald. Hoe wordt dat opgelost met die adverteerders? Nou ja, dat, uh, uh, daar wordt natuurlijk met, met adverteerders over gesproken. Uh, uiteraard uh, zijn we in de rest van Nederland uh, nog wel te beluisteren. Uh, ook via de kabel bijvoorbeeld. Maar je mist gewoon toch nog wel een gedeelte in het noorden van Nederland... En uh, ja, dan, dan zullen we afhankelijk van van het luisteronderzoek en, en het uh, uiteindelijk la, lagere luizencijfers, zul je daar gewoon uh, met adverteerders afspraken over moeten maken. Ja, maar het is natuurlijk een soort van overmachtssituatie zou je kunnen zeggen. Er zijn toch ook wel geluiden dat er grote risico's zijn genomen bij die zendmasten. In, als dat het geval is, hè, dient u dan een claim in? Ja, nou, ik, ik wil eerst graag nog even het onderzoek uh, afwachten. Want het is natuurlijk uh, ja, speculeren wat er is gebeurd. Uh, maar het is wel heel toevallig dat uh, er 50 jaar niets is gebeurd. En dan in 1 of twee marsten gewoon in, in de brand uh, vliegen. Ja, ik hoop niet. Ik hoop eerlijk gezegd niet dat, dat er moedwil aan, of, of echt menselijk falen is geweest. Maar ja. Je gaat toch twijfelen. Ja, u, u blijft dat in de gaten houden in ieder geval. Uh, dank voor uh, de uitleg, uh, voorzitter van de vereniging van commerciële radio. Abtrik was dat. Behalve de commerciële zenders werden ook de publieke zenders getroffen. Opdat verschillende noodzenders geen volledige dekking geven wordt radio 1 dan tijdelijk via de middengolf dus 747 AM uitgezonden. Normaal gesproken is dat de frequentie van radio 5, maar niet iedereen is daarvan gecharmeerd. Job de Haan, goeiemiddag. Dag, goeiemiddag. Hoofd van uh, Icon Radio. Uh, u hebt een mailtje rondgestuurd hier in Hilversum naar allerlei verantwoordelijkheden. Zoals daar zijn Laurens Borst, de coördinator van Radio 1... en naar Jan Westerhof, de directeur radioprogrammering van de NPO. Wat staat er in dat mailtje? In dat mailtje staat dat wij... Uh, want ik mag inmiddels wij spreken. Ik heb veel uh, collega's al uh, adhesiebetuigingen van hen gekregen... Dat wij zeer verbaasd waren over het feit dat Radio 5 zomaar zonder dat wij daarvan weten wordt weggeschoven. Dan kun je natuurlijk zeggen dat Radio 1 voor de informatie best een belangrijke zender is. Dus daar valt wel enig begrip voor op te brengen. Maar uh, voor de rest werden onze luisteraars, onze traditionele luisteraars van Radio 5 volkomen in de kou gezet. Doordat er op geen enkele manier werd gerefereerd aan het feit dat op 747 de middelgolf de Radio 1 de zender had overgenomen. Ja. Blijkbaar is dat wel protocol dat bij calamiteiten, dus Radio 1 wordt doorgegeven via... Ja, die middengolffrequentie. Wist u dat eigenlijk? Nou, ik zit tien jaar in de zenderedactie en uh, ik heb dit uh, nooit lang zien komen. Dat kan natuurlijk aan mij liggen. En nogmaals, ik bedoel, als er zo'n protocol bestaat, dan moet dat ook uh, uitgevoerd worden. Maar dat wij daar helemaal niet van op de hoogte worden gesteld. Ik heb dat mailtje vanmorgen om een uur of half tien verstuurd naar de directie Radio van de NPO. En ik heb nu uh, tot op het huidige moment alleen nog maar adhesiebetuigingen van collega's van Radio 5 gekregen. En vanuit de, de publieke omroep zelf blijft het uh, oorverdovend stil. Dus de interne communicatie kan in ieder geval beter, zegt u. Maar ik heb dat mailtje van u even gelezen en dan haalt u ook een voorbeeld aan van een programma dat is uitgezonden onder de, de noemer Radio 1. En dan zegt u, ja, zitten mensen daar nou precies op te wachten? Maar is dat ook niet een beetje flauw? Want als je Radio 1 doorzet dan krijg je dus de programmering van Radio 1. Nou ja, ik sta... Ik sta duiden op het uh, hoorspelprogramma uh, van de VPRO om kwart over zes dan zenden wij op Radio 5 normaal gesproken ons programma Musica religiosa uit daar wilde ik naar gaan luisteren toen ik tot mijn verbazing uh, eerst op Radio 1 waar ik het op had staan dit, uh, dat programma over die hoorspelen had gehoord en toen bleek dus dat zowel op de FM als op de Middengolf, dus ook op onze uh, zender, hetzelfde programma inmiddels werd uitgezonden dus terwijl FM zender alweer in de lucht was mm. met Radio 1 werd het desondanks uh, Radio 5. Teruggepakt. Die FM-zender die later trouwens ook weer uitvlogen. Dus ze hebben dat misschien ook even als noodverband aangehouden, die middengolffrequentie. Maar goed, uw belangrijkste punt is dat de communicatie niet uh, optimaal is geweest. U had daarvan van op de hoogte willen zijn. Nou ja, ik denk dat vooral de luisteraars van Radio 5 hadden willen worden geïnformeerd. Wat was er op tegen geweest om iedere keer na het nieuws van 1, 2, 3 of 4 of 5 uur... even te melden, jongens, u, u dacht dat u misschien luisterde naar Radio 5... maar dit is de zender vanwege de calamiteit met de zendermaster... Uh, dan bent u daar in ieder geval op uh, voorbereid. Wij krijgen nu allemaal telefoontjes, boze telefoontjes. waarom hebben jullie het programma niet uitgezonden... wat wij elke zondag beluisteren? Ja. Uh, dat is overigens wel gewoon via de kabel te beluisteren geweest. Klopt, ook, maar het is zomer, hoewel je dat niet zou zeggen als je naar buiten kijkt. Veel <lacht> mensen zitten op de camping en uh, in de auto... en luisteren gewoon via de ether en zijn ja. dat gewend. Ja. Uh, we hebben straks Jan Westerhof, dat is de hoofdradioprogrammering... van de publieke ja. omroep, hebben we te gast in Ik ga hem deze vraag voorleggen namens u. Heel fijn. Oké, okay, dank voor het aan de telefoon komen. Job de Haan, hoofd-icon radio was dat. Het experimentele tv-lab gaat de grens over. Het Duitse ZDF, de Belgische VRT en TV Slovenia... introduceren eind augustus hun eigen versie daarvan. Daarnaast zullen de omroepen onder de noemer Eurovision TV-lab... onderling ook programma's gaan uitwisselen. In Nederland zullen naast 18 programma's van eigen bodem... ook minimaal 5 buitenlandse producties op Nederland 3 te zien zijn... De ZDF zendt in de week met experimenten naast eigen programma's ook zeven Nederlandse en twee Belgische shows uit. Gistermiddag overleed Johnny Kraaikamp senior. Digitale themakanaal Best24 staat vanavond om half negen stil bij het overlijden van de oude Kraai, zoals die werd genoemd. In het tv-monument dat aan hem gewijd is, vertellen verschillende mensen over het leven en het belang van de acteur en entertainer. Han Pekel interviewt onder andere John Kraaikamp junior over zijn vader. Daarnaast zijn er beelden van de 85e verjaardag van Kruikamp, waarbij vele bekende Nederlanders langskwamen om hem te feliciteren. Best 24 cent daarnaast tot begin september elke dag om half zes de serie Laat maar zitten uit... waarin Kraaikamp een van de hoofdrolspelers was. Franstalige Belgische kranten zijn boos op Google. De zoekmachine heeft de Belgische kranten verwijderd vanwege een langlopend conflict... In 2006 spande de Belgische kranten een rechtszaak aan tegen Google. Volgens de krantenuitgevers publiceerde Google zonder toestemming berichten... uit onder meer de Belgische krant La Capitale. De krantenuitgevers waren daar niet blij mee en wonnen de rechtszaak. In mei 2011 werd het vonden ze ook nog eens een keer in hoger beroep bevestigd. En achteraf snijden de kranten zich nogal in de vingers... want Google heeft nu besloten om de Belgische kranten... niet meer op te nemen in de zoekmachine. De multiculturele tv-productiehuis MTNL en de Amsterdamse stadscentrum AT5... werken vanaf deze week voor het eerst nauw samen. De twee zijn de komende twee weken verantwoordelijk voor De Zwoele Stad. MTNL produceert het programma, doet ook de redactie... en levert twee van de drie presentatoren. Als het aan Loretta Schrijven ligt... gaat het nieuwe seizoen van het RTL-ochtendprogramma Koffietijd er heel anders uitzien. Ze willen het komend seizoen niet meer elke dag presenteren... maar het liefst één week elke dag en dan een weekje vrij. Wie wil dat niet, zou ik bijna zeggen. Zo deed ze dat trouwens ook altijd bij RTL-nieuws. De RTL-directie moet daar nu over beslissen... maar Loretta Schrijver hoopt dat het doorgaat... want dan kan ze af en toe weer eens een avondje op stap. Als het uh, rooster hetzelfde blijft, is dat niet mogelijk. Dan moet ze namelijk elke dag heel vroeg op... en zit, ze, uh, zit een avondje doorzakken er niet meer in. Ja, goedemiddag. Je spreek met uh, Paul Westervoort... Ik bel om een afspraak te maken voor een sessie. Ik bedoel voor een uh, kennismakingsgesprek. Het is geen gewone. Um, het heeft te maken met een uh, beslissing van het college van toezicht. En, uh, dus als je nog patiënten aanneemt, dan zou ik graag een keer langskomen. Volgende week begint een nieuwe serie van In Therapie... maar vanaf deze week kunt u al als voorbereiding... met een speciale gratis app meekijken... in de smartphone van therapeut Jonathan Franke. Hier bij me in de studio Schemmer Derksen, hoofddrama van de NCV. Welkom. Hallo. Uh, zomaar een beetje uh, in iemand zijn telefoon speuren. Een beetje Engelse toestand, als ik het zo hoor. Nou, in zoverre, uh, het is natuurlijk allemaal drama. Het is een dramaserie En drama heeft altijd wel iets uh, voyeuristisch, zullen we maar zeggen. In elke dramaserie kom je binnen in een, ofwel het hoofd... of in ieder geval in de levens van mensen... En in dit geval is dat natuurlijk ook zo, want uh, ik neem aan dat je toch ook niet uh, bij therapiesessies bij iemand op de bank gaat zitten. He, als iemand in therapie is en je gaat daar zo naast zitten, dat doe je ook niet. En in dit geval hebben we dus op, in de televisieserie volgen we uh, onze nieuwe therapeut Jonathan, dat is Peter Blok. En die volgen we elke avond uh, met een uh, aparte patiënt. En... Um, Daarvoor kun je ook al, en ook tijdens trouwens de uitzendingen... kun je dus via de app en via social media het leven volgen... van zowel van die patiënten, maar heel bijzonder is ook dus van onze nieuwe therapeut. Ja. En je kunt inbreken, zullen we maar zeggen, in zijn smartphone. Ja, dat is wel bijzonder, want vroeger maakte je gewoon een tv-serie. Die werd uitgezonden, mensen vonden dat mooi of niet mooi, en dat was het dan. En af en toe werd er nog eens gereageerd op, op uh, 316, herinner ik me. Dat was die, die teletextpagina. Maar nu uh, ontstaat er eigenlijk een hele wereld naast zo'n serie... Ja, En daar moeten jullie dus ook als makers wel over nadenken. Ja, absoluut. En dat is ook een zeer uh, gecompliceerde kwestie. Uh, maar om even te reageren op jouw vraag, het is natuurlijk zo dat ook ons eigen leven uitgebreid is tegenwoordig met social media. En een heleboel mensen die uh, delen, ik noem maar wat, hun vakantiefoto's via Facebook. Of uh, gebruiken allerlei social media, allerlei apps om dingen. Uh, met elkaar te delen, te weten te komen. En uh, nou, drama is, zullen we zeggen, als het echte leven. En in die zin maken wij ook gebruik van zo'n virtuele uitbreiding. We hebben dat vorig jaar al gedaan. Toen hadden de karakters van in therapie hadden ook allemaal social media accounts... en reageerden daarop en uh -huh. op elkaar... En uh, toen was er ontzettend enthousiasme voor. Wij doen dit soort dingen al langer met, met jeugd, met, ja. voor spanga's bijvoorbeeld. Ja. En daar bleek dus een enorme behoefte aan te zijn. En nou bleek dus met dit experiment van in therapie... dat dat ook voor volwassenen heel erg aansloeg... om in die zin weer dichter bij hun eigen ja. leefwereld te komen... Ja. En uh, daarom hebben we uh, gedacht... Van, nou, hoe kunnen we dat nou nog beter doen en uitbreiden? Het was natuurlijk een, toch een soort innovatie. Dus we hebben dit ook met een... Uh, eh, dit is ook weer een soort innovatie... van hoe kun je daar een heel ding omheen uh, breien... Nou, in social media bij, bij, en apps. Bij, bij Spanga's trouwens uh, merkte ik dat die kinderen soms uh, denken dat het echt is. Is dat met volwassenen ook zo? Dat nou, ze tof... ze, nee, ze denken niet werkelijk dat het echt is. Uh, Want uh, dat hebben we bijvoorbeeld heel erg meegemaakt... toen er uh, bij Spanga's een, een meisje doodging Overleed, ja. he, van, van de personages. En dat uh, daar bleek dat, dat ze leven heel erg mee, maar dat is een soort dubbelheid. Net zoals je een film kijkt en je weet heus wel dat het stripfiguurtje niet echt is. Ja. Uh, je kunt toch we maar zeggen, daar wel echt in meegaan. En dat is natuurlijk altijd wel bij drama. Ja. En uh, ook bij in therapie. Ik bedoel, iedereen weet natuurlijk dat dat drama is. Dat proberen we ook helemaal niet te verbergen. Mm. Uh, natuurlijk is het niet echt. Maar het is wel een hele echte ja. uh, wereld, zullen we maar zeggen. En je kunt daardoor de karakters verdiepen. Je kunt daardoor een parallele verhaallijnen vertellen. En dit is natuurlijk een, moet ik niet vergeten te zeggen, een hele grote samenwerking met de afdeling internet. Want die app is natuurlijk ja. helemaal ontwikkeld uh, door internet. Vanaf volgende week allemaal, uh, de, de app werkt nu al, maar uh, vanaf volgende week ook op tv. Jonathan Franke, de nieuwe therapeut is in therapie. Gemma Derksen, dankjewel. Hoofddrama van de NCV. De hoorspelkern. Stemmen, muziek en geluiden uit de archieven van de Nederlandse Radio-Unie. Met Peter Tenel. Vanavond laat is het zover, dan komt de Schatkamer van Beeld en Geluid tot leven. Stemmen, muziek en geluiden uit lang vervlogen tijden zijn dan te horen... in de Radio 1 zomerserie De Hoorspelkern. Aan de telefoon is de maker van deze serie, Peter Tenel. Goedemiddag. Goedemiddag. De uh, serie heet De Hoorspelkern. Wat betekent het precies? De hoorspelkern was vroeger uh, een groep vaste acteurs in dienst van de omroep die uh, uh, hoorspelen maakten. Mijn grootvader Pieter Nauw Senior zat er nog bij. Van 1945 tot 1960 heeft hij 600 hoorspelen gemaakt. Ja. En zijn dat dan ook hoorspelen die we horen s'nachts? Dus nee, uh, we horen niet de hoorspelen zelf... Uh, het leek ons uh, uh, een aardig idee om in de zomer nou eens uh, in dat kwartiertje waarin anders uh, hoorspelen te horen zijn uh, de geluiden en de context te laten horen uit de uh, toptijd van het hoorspel, dus uh, de jaren zestig. Dus we horen uh, fragmenten uit het historisch archief, uh, fragmenten uit het muziekarchief, overigens allemaal Nederlandse muziek, daar zal de PVV blij mee zijn, uh, en uh, uh, fragmenten uit het geluidenarchief. En dat zijn natuurlijk wel de geluiden die speciaal zijn opgenomen in die tijd voor het hoorspel. Ja, de, tegenwoordig komt dat allemaal van een cd'tje, maar toen stond er echt nog iemand in de grindbak te stampen. Ja, maar dit is één fase later. Uh, kijk, in de jaren 50 werden hoorspelen helemaal in de studio gemaakt met een inspeciënt die in de grindbak stond te stampen. Maar in in de jaren 60 konden ze met draagbare recorders, die waren wel loodzwaar, maar ze waren draagbaar, mm -hmm. uh, konden ze naar buiten om echte geluiden op te nemen. Ja. En er zit ook muziek uit die tijd in, zegt u, de Selvera's en dat soort... Uh, ja, Rudy Karel vanavond als eerste. Kijk aan. Dat is een mooi tijdsbeeld wat je dan krijgt. Uh, hoe kwam je eigenlijk op het idee om dit te gaan doen? Nou, het is eigenlijk ontstaan door uh, de zomeruitzendingen die we een paar jaar geleden maakten. Uh, binnen het bureau. Uh, die grote hoorspelserie die ik uh, uh, gemaakt heb. Uh, op basis van het boek van Voskou. Dat speelt in de jaren 60 en 70. En uh, tijdens de zomerstop daarvan. maakten we dan uh, contextuitzendingen. waarin uh, dit soort historisch geluid uh, te horen was. En ja, die collectie van beeld en geluid. die is uh, uh, grandioos. Die is fantastisch. Dat is, uh, dat is een, een, een geweldige uh, uh, erfgoedcollectie. Uh, die af en toe is uh, ontsloten moeten worden. Jullie doen het trouwens ook. Jullie uh, ja. laten ook een keer per dag een historisch fragment horen, maar dit is over het algemeen iets ouder materiaal. Ja. Uh, we zijn er heel benieuwd naar. Um, vanaf vannacht dus te horen um, tot donderdagnacht 26 augustus. We kunnen er even mee voort vanaf kwart voor één tot één uur op Radio 1. Dank voor de uitleg, Peter Tenel. We gaan zometeen naar het mediaforum. Radio 1. Op Radio 1 inderdaad. Dat uh, doen we met Hadassa de Boer en Peter van Zadelhoff, maar eerst is hier Ewout de Jong. De Britse premier Cameron roept het parlement op om het recess uit te stellen voor een extra debat over het afluisterschandaal. Woensdag wil hij de parlementsleden bijpraten. Gisteren werd bekend dat het hoofd van de Londense politie opstapt. Dit weekend is ook de oud-hoofdredacteur van News of the World, Rebecca Brooks, verhoord. Vrienden en collega's reageren verdrietig op het overlijden van John Krijkamp. Hij was voor velen een voorbeeld, onder andere voor André van Duin en voor Martine Bijl. Zij zegt dat ze veel van hem geleerd heeft. Theaterproducent Joop van den Ende spreekt van een van de allergrootste acteurs van Nederland. Binnenkort is er een herdenkingsdienst voor John Krijkamp, die 86 jaar oud werd.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 Maar sinds 1962 ligt er al een uitspraak van het Haagse Vredespaleis dat de tempel op Cambodjaans grondgebied staat. En Philips wil 500 miljoen euro aan kostenbesparingen doorvoeren. De nieuwe topman van Houter sluit daarbij gedwongen ontslagen niet uit. Binnen drie maanden wil hij duidelijkheid geven over de reorganisatie. Van Houter zegt dat hij Philips vooral slagvaardiger wil maken. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is wisselvallig weer met veel bewolking, wind en regelmatig neerslag. Vanmiddag trekken vooral over de kustprovincies buien. In het zuidoosten zijn er ook droge perioden. Later in de middag is er een kleine kans op een onweersbui. Er staat een stevige zuidwestenwind. In het binnenland is de wind matig tot vrij krachtig. En aan de kust en op het IJsselmeer staat een krachtige tot harde wind. Windkracht 6 of 7. De temperatuur wil niet verder oplopen dan naar 17 tot hooguit 19 graden. Vanavond zijn er eerst nog een aantal buien... Rond middernacht blijft de neerslag beperkt tot een enkele bui in het noordwesten. In het binnenland blijft het dan droog en klaart het tijdelijk ook op. De temperatuur daalt komende nacht naar 10 tot 14 graden. Morgen veel bewolking, met in de ochtend tijdelijk wat zon. In de middag ontstaan vooral in het oosten buien. Het wordt iets warmer, met gemiddeld 19 graden. Ah, we hebben verkeersinformatie. Files door werkzaamheden op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dus een knoop op het Oude Rijn naar Vianen, 7 kilometer. Een keer richting het zuiden kan beter over de A27 rijden. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Amstel en knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer. En op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij knooppunt Waterberg 2 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch het Mediaforum. Vandaag met Hadassa de Boer, presentatrice en documentairemaker en Peter van Zadeloft. Die zijn de eerste keer in het Mediaforum. Daar zijn we blij mee. Welkom, uh, journalist, presentator bij RTL Z onder meer. Daar kunnen de mensen hiervan. Dankjewel. Welkom, leuk dat je bent. Uh, we beginnen eerst even over de zendmast. Een absurde samenloop van omstandigheden. Twee zendmasten in IJsselstein en Hogesmilde vielen zomaar uit vrijdag. Uh, het had met brand te maken. Heb je er last van gehad, Hadassa? Ik heb er geen last van gehad, maar ik heb me nooit eerder zo uh, verdiept in de zendmast eigenlijk. Ik ben verbaasd over wat er zich allemaal afspeelt En vooral over dat het door zoveel bedrijfjes allemaal beheerst uh, wordt... dat als iemand daarvoor komt om iets te repareren... dat hij de kans loopt om gelijk geëlektrocuteerd ge te raken. Ja, omdat de een van de anderen niet weet wat er allemaal in zo'n mast zit. Precies, ja. Dat, uh, ja. Uh, Peter, heb jij er last van gehad? Ja, toen ik hier vanochtend uh, naartoe rijd, de Radio 2 het niet, merkte ik. maar. Daar kom je ook al overheen, geloof ik. Een dagje zonder Radio 2. Ja, maar ja, het is al een heel weekend dus uh, zo. Dus mensen die hun, hun vaste momenten hebben in zo'n weekend. Ja, dat geldt, geldt ook voor de commerciële zender. Ik begrijp zelfs dat er al kamervragen gesteld worden hè? door, door CDA, het CDA. Ja. Ja. Ja. De situatie van die zendmasten is uh, verre van overzichtelijk. Dat, dat moet anders lijken, me dan toch... Ja, dat, dat lijkt me wel. Vooral als er mensen inderdaad gevaar gaan lopen. Uh, wat, wat, wat mij, om nog even terug te komen op die kamervraag van de CDA. Wat jij, wat jij zegt, dat gaat volgens mij over het feit... dat dan de calamiteitenzender... daar maakte iedereen zich, geloof ik, nogal druk over. Dat, en dat was dan, geloof ik, in dit geval... zijn dat dan de, de, de regionale zenders. Die waren uit de lucht en dat was ja. dan een gevaar. Ja, nou ja, in Drenthe, waar die, waar die ene mast staat, Hoge Smilde, die mensen Als daar een ramp is, dan ja. is de regionale omroep is de rampenzender. En, en die is dus nu al heel lang niet in de lucht. Ja, en? Ja, het, bedoel, het, is, dat dat het is in 2011 <laughs> we hebben de radio nog als een soort calamiteit. We zijn er nodig alsof we... Met z'n allen Precies. als waren het een soort radio oranje nog om de... Nou ja, het wordt in die boodschappen voortdurend scherp. Als er een ramp ja. is, zet je radio aan, ja, doe je niet... deuren dicht. Ja, maar, maar dat kun je veel beter niet... via sms doen. Het, het bereik van regionale het... zenders is, geloof ik, 11, 12 procent maakt een deel. Nou, nou, nou, nou daar in het noorden wordt het goed beluisterd. Nou heen. ja, la, la, laat 30 procent van de mensen continu naar uh, uh, Radio Drenthe luisteren. Volgens mij heeft bijna iedereen een, een mobiele telefoon. Dat dan is het veel makkelijker dat dat om het uitvalt. via de sms te oh, waarschuwen wij... dan via... Radio Drenthe. Dus ik, ik begrijp die hele ophef. Ik begrijp eigenlijk sowieso niet waarom die functie er nog is. Dat je calamiteitszender moet zijn. Dat kan volgens mij met de moderne techniek veel makkelijker geregeld worden. En dan hoeven ook die Kamervragen niet te stellen. Right. Maar er is altijd wel weer als er iets met de regionale zenders gebruikt. Vroeger had je dan Joop Adsma bij het CDA. Die is tegenwoordig <laughs> de staatssecretaris. Die CDA wil altijd graag laten zien dat ze opkomen voor de mensen in de provincie. Ja. Dus als er dat iets is, is met de regionale zenders. Dan ja, ja, kijk, kun je altijd het CDA wel verwachten met uh, Kamervragen. Nee, maar goed, we hebben ook in Nederland afgesproken dat we, dat we rechts rijden bijvoorbeeld. Dat is nou helemaal zo. En, en die ja, regionale nou zenders ik, zijn kalamiteiten. Oké, maar dan vraag ik aan jou. Wat gebeurt er op het moment dat, er, dat je merkt dat er iets, een ramp in, jou, in jouw regio zich afzet? Zet ik op wil ik de radio af? Ja. Nou, Radio 1, maar ik, weet, ik zou niet eens weten. Ik gewoon in Amsterdam, moet ik dan Radio Noord-Holland op gaan zoeken. Ja. Ik heb geen idee waar het zit Werk En ik denk dat... HT5. Nou, nee, nee, nee. 5 Ik weet het. Dat is, ik weet niet nee, of dat, dat is de officiële. Een, uh... Ik zou wel kijken. Maar dat heb ik dan lang via Twitter. Heb ik ja, kijk, wat, gezien? Want de, met de telefonie kan toch ook uitvallen? Jij zegt. Ja, sms'en, maar dat, zal, dat gebeurt toch ook heel vaak. Ja, dat, dat, dat het hele ja. systeem eruit ligt. Ja, maar dat kan dus ook met de radio. Dus dat, dat biedt ook geen. Ja, eh, nou, dat kansen. is ook de reden waarom daar nu zo commotie over is. Nee, maar volgens mij moet dit handiger te regelen zijn dan, uh, dan via de radio. Het uh lijkt me onnodig om dat in 2011 nog via de radio te moeten doen. bovendien, volgens mij heb je voor telefonie ook veel meer backup systemen dan. Uh, dan voor de radio blijft dat het altijd veel uh, zekerder doen. Dus mm. ik zou zeggen, stoppen met die functie van uh, calamiteitenzender. Ja, en, en die andere vraag met Weg al die, die bedrijven, is slecht geregeld, dat heb ik, uh, die heb ik een beetje omzeild. Want daar weet ik eigenlijk niet zo goed dat nee. ik daar nou. Nou ah, ja, goed, daar komt ook een onderzoek naar, geloof ik. De politie in uh, Smilde, die kan, geloof ik, nu pas ergens rond deze tijd die, die, uh, die toren in Ja, omdat Dat daar is nog... natuurlijk van de, van de zotte, dat kan niet. Ja. Goed, nou, nou, we gaan er straks in de uh, ook over doorpraten. Radio is oh, een onmisbaar met die medium. Ja, nee, nee, hallo, we zijn hier bij de radio. Nee, is zwaar, te zwaar. Ja. Uh, het is zwaar. Johnny Kraaijkamp. Dat het de zomer te maken hebben. Te ja. uh, de Alkraai is uh, gisteren op 86-jarige leeftijd overleden. Uh, uh, we kennen hem misschien nog wel, uh, ook van deze reclame, samen met Rijk de Gooyer. Wat zijn we daar aan het doen, ja? Wij brengen de nieuwste mode bij CNA, en Is één keer in de week niet voldoende? Mensen willen elke dag nieuwe moden, nieuwe Wij jurk. Toevallig een, ja. een gele jurk met rode bloemen, is die er ook bij? Maar, een gele jurk met rode bloemen? Ja. Nee, natuurlijk niet, Koen. We brengen alleen de nieuwste mode. ze trekken tegenwoordig maar even te wielen. Zijn na, brengt nieuwe mode. Uh, jij kent hem persoonlijk, Adas hè? Nou, ik, ken, ik heb hem wel eens ontmoet. Ik ken hem niet echt persoonlijk. Maar ik kom heel veel bij mensen over de vloer. Uh, Martine Bijl, je hoort daar net al, en Berend Boudewijn. En die hebben allebei heel veel met hem gewerkt. En wat mij nu uh, opvalt, is, hè, nu er veel over hem wordt gepraat, nu hij is overleden... is toch dat uh, de, zijn... zijn, zijn Kant als komiek wordt heel erg benaderd. Ja. Terwijl hij ook een ontzettend goede acteur was. Shakespeare heeft een Louis d'Or uh, gekregen. En ik moet zeggen dat als ik... Uh, ik probeerde dus al even te bellen, maar ik kreeg geen gehoor. Maar als er thuis werd gesproken daar over Kraaijkamp... was het ook heel vaak heel bewonderend over zijn kwaliteiten als acteur. Over zijn ja, enorme gevoel voor timing. Over, uh, ik denk ook dat hij gewoon een enorm aangeboren talent had. Het ging ook vaak over hoe hij dan een, een zaal bespeelde. Hoe hij om een lach heen kon spelen. Dat zijn volgens mij dingen die ook niet zijn aan te leren. Dat moet je aanvoelen. En um, in die zin denk ik... Ja, Henk van Gelder had een heel mooi zinnetje. Hij was de beste comiek onder de acteurs en de beste acteur onder de komieken. En ik denk dat dat heel mooi um, ja. hem omschrijft. Andere komieken, als je heel veel cabaretiers hoort, die, die verwijzen allemaal naar André van Duin. Maar van Duin zelf, die zei juist van, nee, hey, Kraakamp is echt de grootste komiek uh, van Nederland. Ja, ik, ik vind het wel, wel grappig dat je zegt. Uh, nou, dat zegt. Dat... Nou, Want iedereen kent hem natuurlijk. En voor die scenario reclame dat is het eerste mm. wat mij ook de binnen schoot. Ja. Uh, want volgens mij met Sunny rex een beetje voor mijn tijd. Ja, hoe oud ben je als jij? Uh, ik ben uh, 38. Ja. Dus dat is een ja. beetje, ja, een ja, beetje voor mijn tijd. Die, ja. uh, maar in De Aanslag bijvoorbeeld, uh, daar speelde hij wel een echt een hele serieuze, ja. serieuze rol. Ja. Dus dat is wel grappig. Dat mensen ja. kennen hem toch min of meer wel als komiek, maar dat serieuze acteerwerk daar. Uh, Hele mooie ja. rol. Ja, hij was op een gegeven moment helemaal klaar met tv ook, hè? want hij vond dat, dat die, al die herhalingen maar en de, die acteurs werden daar dan niet extra voor betaald. En toen dat was dat voor hem een reden om helemaal te stoppen met tv op een zeker moment. Oh, dat, dat weet ik niet, maar ik denk wel dat ook een zekere, uh, um, een, denk ik, een mopperige kant hem ook niet vreemd was. Mensen hij vond het weinig dat... respect voor artiesten ook. Uh, ja, nou, dat, nou ja, dat, dat daar soort. zit natuurlijk wat in. Dat is trouwens nu iets wat, wat nu ook weer speelt op andere vlakken, hè? over de, hoe er maar dingen eindeloos herhaald worden. Uh, met filmrechten en met ticket met alles, dus in die zin had hij had hij daar wel een punt, maar um, nou ja, ik, uh, maar ik, ik weet niet of dat alleen de reden is dat hij gestopt is met de televisie. Ik denk ook dat hij gewoon in de eerste plaats heel erg een, een theaterman was. En uh, het is echt iemand die dan ook wel tegen Willem Dank de, de, de, de lach aan zijn kont heeft hangen. Dat, dat, hij hoefde maar zijn hoofd, geloof ik, om de, om de hoek van de, tussen de gordijnen door te steken. Iedereen begon al te schateren. Een grappig hoofd. Grappig hoofd, ja. Maar daarom ook waanzinnig knap dat hij die serieuze rol ja. natuurlijk ook aankomt. Maar wat bij zo'n grappig hoofd vind ik ook altijd. Waar dat clownesco hoort, dan ook altijd een soort tragiek ja. of zo. En dat, dat, is dat de vind clown, ik. De clown, ja. En ik heb het idee. Want jij zegt, ik, ik ken een persoon, dat is dus absoluut niet waar. Maar ik heb het idee dat toch dat tragische. En als je het nu ook over hem leest. met drankproblemen en scheidingen. en dat dat, dat, dat mm -hmm. ook. Een deel van hem is en bij dat hoort, Zoals een echte clown eigenlijk. Dat is ook wel de blues van het leven. De... Misschien die die dan ook weer meenam uh, in zijn rollen. Ja. Um, dan over de thuisblijvers. Thuisblijvers maken zich steeds sneller zorgen... als vakantiegangers uh, niet via sociale media een teken van leven geven. Meld Spits vandaag. Uh, die hebben er helemaal onderzoek naar gedaan. Um, uh, Peter, um, moeten we ons daar zorgen over ja, maken? Ik, uh, toen, uh, toen jullie vanochtend belden met dit onderwerp... toen dacht ik, ja, mijn broer is op vakantie in Frankrijk. Die heb ik al... Twee sms'jes gestuurd de afgelopen weken, en niks teruggehoord. Maar het zou niet in mij opkomen om daarover in paniek te raken. Ik denk uh, dat hij het dan juist goed gaat Ja, die is lekker op de vakantie. Het heeft een uitstaan, die ja. heeft geen bereikt. Daar is vakantie een beetje voor bedoeld. En als ja. iemand dan uh, drie dagen zijn Facebook pagina niet meer heeft bijgewerkt, dan moet ik uh, de ambassade bellen geloof ja. ik. Omdat ja, dat dat, dat gebeurt dus kennelijk. Dat, inderdaad Als mensen hun oh, ja. Facebookpagina even niet updaten, dan wordt er onmiddellijke ambassade. Ik gebeld. kan me helemaal niets bij voorstellen het is dat je dat zegt. Ja, En ik vind ook dat, dat hysterische Twitter. Ik moest vandaag om die volkskant dan ook weer lachen. Dan zie je dus een greep uit de vakantietweets. Het is ook wel gruwelijk. Nou ja, dan denk ik. Heb je, weet je, kan je niet, kan je niet los daarvan? Ja. Van die, van die, het is toch die lijn met, dat, met, met publiek en met aandacht. En ja, heel veel mensen hebben dat. Ik vind het wel fascinerend. ik. Ik ga nu vertelde je al op vakantie en in principe hebben we daar geen internet. Maar je kan dat nu toch ook weer heel makkelijk meenemen. Ja, moet je, je dat wel? doen? Ja, ik twijfel. Maar ik, ik bedoel, maar waarschuw me alsjeblieft, zodra ik foto's van mijn maaltijd op het ga Maar worden, Peter, worden mensen niet afhankelijk ineens van die sociale media? Mensen zijn er maar heel druk mee of zo. Ja, ik denk dan, daar heb je toch vakantie voor om dat niet te doen. En bovendien, uh, denk even na hoe je het gebruikt. Inderdaad, wat Hadassa zegt, ieder, ieder wc-bezoek wordt ongeveer getwitterd. Ja, niet. ik zit er echt niet hmm. op te wachten. En... Uh, uh, Volgens mij is het ook wel een soort van gebrek aan zelfredzaamheid van mensen. Hoor. Dat, er zijn even twee dagen, is er een Twitter-bericht gestuurd. En dan bellen we meteen maar weer uh, met de ambassade om te kijken of er iets mis is. Net zoals als er een keer uh, een uh, klein rammeltje aan de, aan de auto zit, meteen de AWB-alarmcentrale in Frankrijk bellen. Uh, mensen moeten dat ook gewoon zelf op hmm. kunnen lossen. En waarom moeten we de hele tijd maar van iedereen weten wat we doen, waar we uithangen, wat we denken, wat we aan het doen zijn? Ik, toen wij vroeger op vakantie gingen. Uh, Dan was er één telefoon in het hele dorp, beneden onder aan de berg. En als er echt iets was. Ah, vroeger. van Vroeger. Goed, vroeger, ja. Nou ja, maar relatief <laughs> zo kort geleden. Zes weken zelfs. Ja, maar daar... lukt het jou om ook zonder je smartphone, zonder je iPhone op vakantie te zitten? Om toch even, even je mail te checken? Nou even ja, dat doe, ik dus tot nu toe, dat doe ik dus tot nu toe wel. Maar dat lukt. nu, dat. Ja, je bent <laughs> dat nu ergens waar geen, waar geen internet is. Het lukt je me. niet, te trillen, <laughs> Het is even, het is even wennen, maar daarna is het heerlijk. Kan ja. en het maar heeft, het Trouwens, die weet nu ook dat kon op maar op vakantie ja. is trouwens. Is Ik dat, weet, dat, is dat, dat we moeten dan nog weten waar die woont. Ja, nou, dat, dat, is zo. Vast, dat is vast ja. ook heel makkelijk achter te komen via de social media. Het zal ergens in die krachtig orden Ja, goden, ja of zo, Dat is wel een ander komkommerverhaal verhaal natuurlijk, dat we ook <laughs> nog krijgen. Dat je, volgens mij heeft al aan de kant gestaan dat uh, de inbrekers steeds inventiever worden en sociale media gebruiken ja. om te kijken of je thuis bent of niet. Ja. Of, uh. Ja, dus kijk uit. Cornel Ja, ja de um, Nog even een heel ander verhaal. Dat is de Europese kredietbeoordeling. Komt een beetje op jouw terrein ook natuurlijk. Het heel zit. Uh, de Duitse bondskanselier Angela Merkel. die riep zondag op tot de oprichting van zo'n Europese kredietbeoordeling. Dat zijn nu allemaal commerciële bedrijven. En uh, nou, daar zijn ze niet zo blij mee. Is dat een goed idee? Nee, dat is een heel, heel raar idee. Althans, het zou wel een goed idee zijn. als er een nieuwe kredietboordelaar zou ontstaan die dan toevallig in Europa zit. Maar um, het punt is, uh, waar Europa nu niet blij mee is... is dat al die kredietboordelaars, uh, Moody's en Standard Poor's en dat soort namen... die kijken naar landen en die zeggen nou, dat land is helemaal niet kredietwaardig. Dan zeggen ze, dan moet je eigenlijk geen geld aan uitlenen. Of dat alleen maar doen tegen een hele hoge rente. Nou, daar is Europa natuurlijk niet blij mee. Want ja, dan moet Griekenland en Spanje en Italië... die moeten heel veel rente betalen... Um, maar die bedrijven doen dat onafhankelijk. Dus als je nu als overheid zegt... we gaan een kredietboordelaar oprichten... een Europese kredietboordelaar... Uh, ja, die zal dan aan de leiband van de overheid moeten lopen. Dus die zal nooit onafhankelijk moeten kunnen zijn. Ja. En wat je nou juist nodig hebt, is een kredietbordelaar die onafhankelijk ja. is. Maar die zeggen bijvoorbeeld ook nu over Amerika: van dat is gelukkig nu nog triple E, maar dat zou dan afzakken naar D, hoor ik Jan-Kees de Jager zeggen. Default. Ja. Had hij het ook over? Dat is wel heftig ja, voor zo'n land. Dat, dat is ook heftig, maar die uh, problemen in Amerika zijn ook wel heftig, natuurlijk, met de staatsschuld van. 14.800 ja. miljard. Maar jij bent bang dat als dat in, in de overheidshanden zou komen... dat ze dat dan een beetje verdoezelen misschien? Ja, want de krietbordelaar moet per definitie onafhankelijk zijn. Want uh, anders kun je overal wel een triple-A-rating opplakken... en dan lijkt het mooi. Maar de markt zal dat nooit geloven. Dus het heeft geen enkele zin om, om daar een... Europese uh, door de overheid uh, geïnitieerde kredietbordellen ja. op te zetten. Dat, dat lost het probleem niet op. ze volg jij dat allemaal op de, ja, op de voeten, al ik, het economische echt, niet? Nee, ik moet heel eerlijk bekennen, Zit me nee. Aan te hier. nee, nee. <laughs> Wie is die man eigenlijk die nee, daar? nou ja, ik ben begrijp blij dat erover. ik dacht, ik begrijp, koefen, je, heb je een begrijp niet, ik Heb op... uitgelegd of? nog uh, ja, steeds zoiets nee, van. Uh, nee, goed, heel goed uh, geduid. Dit is een slecht goed idee. Geduid, dat het een ja. idee is een slecht idee. Maar ik volg het wel. Ja. Enigszins. Mijn maar een economieleraar zei vroeger altijd: economie is alles ongeveer. Dus eigenlijk moeten we dat toch allemaal op de voet volgen, dit. Want het gaat ja, ons allemaal wel. aan. klopt. Verstandige man was dat. Nou ja, ja, ja economie is wel is inderdaad heel veel. En heel veel bepalend. Soms is dat ook. Ja, dan ben ik natuurlijk weer. Vind want, ik dat dan heel jammer. Het wordt een belangrijke week ja. voor Europa bijvoorbeeld. Hè, met, die, met die ingelaste top die ze dan nu toch gaan, gaan houden. Over de ja, eurocrisis. Maar ja, weet je, ik denk dat het ook een beetje is waar, waar, waar, jou, waar, waar, waar ieder zijn interesse in vakgebied ligt. En. Ik zit nu weer helemaal in, in, in het dadaab verhaal met de droogte in Afrika. Omdat ik daarna nou toevallig uh, twee maanden geleden in dat kamp ben geweest. Dus ik. Weet je, het, is, het is niet zo dat je maar één omdat één op perspectief maar ja. uh, Dat, dat verplaatst dat verplaats ook wel het perspectief. Ja. Hè? En, ook, en heel erg dit ook ja. op een of andere manier. Dat, ja. dat, uh, ja, dat re, nou ja, relativeren weet ik niet, niet dat het ander minder belangrijk is. Maar het verandert de Maar goed, als je vraagt naar dat plan van de Europese kredietborden, waarom zegt pff, slecht. Ik hoorde op de radio, lach, lach, lach. Ik op de radio want daar luister ik nog wel eens naar niks dat dat op. helemaal geen goed idee is. Ja. Uh, Oké, okay, hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Okay. Hadassa de Boer en uh, Peter van Zaadlof. Dit is Radio 1. Lunch. Ja, we moeten even wat uh, vuiltjes wegwerken, want uh, u uh, was er misschien vrijdag bij... toen wij de beslissingsronde wilden spelen. Uh, we hadden namelijk twee uh, mensen met dezelfde aantal punten in de Nationale Nieuwsquiz. 78 om precies te zijn. Uh, maar één van de twee nam niet op. Dat wil zeggen, de een zat hier gewoon in de studio, dus dat was niet zo'n probleem. Maar de ander nam niet op. Dat is Marco Dijkstra, maar die is er nu wel. Goedemiddag, Marco. Goedemiddag. 19 jaar uit Rossum. We hadden het nog zo gezegd... Wat... Ja, klopt, maar ik lag te slapen nog. Ik lag te slapen nog om, uh, wat is het, Kwa kwart voor één, smiddags? Zo is het. Ah. Ik was op een festival, dat is een excuus, denk ik. Ah, Oké, okay. nou dat, dat vind ik inderdaad een geldig excuus. Uh, de man die toen wel hier in de studio was, is Oscar van de Nol. 40 jaar uit Arnhem. Oscar, goeiemiddag. Ja, ik ben net wakker. <laughs> ja. Oké, okay. okay. Nou, dan is, het, dan is wat dat betreft de stand een beetje gelijk. Dat jullie even, even scherp zijn. Uh, hoe gaat het bij die, um, bij die beslissingsronde? Het is eigenlijk heel simpel. Het is een schattingsvraag, dus je krijgt een vraag zometeen. Nou, je zou, zou echt een genie zijn als je daar het antwoord op zou weten. Je krijgt een, een schattingspercentage, of een schattingsaantal uh, moet je noemen. En uh, wie dichtbij dichtstbij zit, uh, die uh, wint gewoon. Het is eigenlijk heel okay. simpel. Zullen we het gewoon doen? En wie het eerst het antwoord roept, die is de winnaar. Er oh. uh, komt ie. Robert Gezink uh, kent helaas. Nou, de winnaar. Ik bedoel, we doen gewoon op volgende uh, week of af. Gewoon van oud naar jong zullen we doen. Dus Oscar mag als eerste antwoord geven. Okay. Uh, Robert Gezink, de wielrenner, die kent helaas een teleurstellende Tour dit jaar. Hij doet niet meer uh, mee in de strijd om de gele trui. Uh, maar hij stapt voorlopig niet af. En gaat dus door in zijn derde Tour de France alweer. Dit is de vraag, hoeveel kilometers heeft hij dan al opzitten... in alle Tour de France's waaraan hij meedeed, inclusief dus de huidige? Dus hoeveel kilometers heeft Robert Gesink in zijn Tour de Fransen die hij allemaal gereden heeft, tot nu toe gereden? Zo. Oscar mag uh, als eerste. Ja. Ik denk uh, 7400. Oscar zegt 7400. Nou, dan mag jij nu, uh, Marco. Dan zeg ik 7401. Jij zegt 7401. Ja. Je dacht, ik gok er eentje boven, want het, dat zullen er waarschijnlijk missen. Als meer is, dan heb ik de punten. Ja. Uh, dat is niet goed gegokt. Ai, ai, ai, ai, ai. Dus daarmee wint Oscar, want um, het waren er 6771,5. Dat is heel erg jammer. En dan zit jij met 7400 dus het dichtstbij. Oscar, ik mag jou feliciteren. Je bent de nieuwskenner van vorige week. Dankjewel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Marco, nog een prettig festival verder. Ja, dat gaat lukken. Oké. Okay. En Oscar, doe er wat moois mee, hè? zou ik zeker. Doen. Jo. Hoi, hoi. hoi Zo, hoi. dan is dat, uh, is dat geregeld. Dan gaan we snel door naar de nieuwsquiz voor, uh, voor deze week. Uh, het is maandag, dus we beginnen aan een nieuwe serie. Nico Bakker is hier. Hij is 65 jaar en komt uit Almere. Welkom. Dankjewel. Een van uw hobby's is door Amsterdam wandelen. Ja. Dat maar vind ook ik ook mooi. Leuk en gezonde hobby. Ja, dat sowieso. Ja. En heb je de hele stad al eens een keer helemaal gehad, of niet? Ja, ik doe dat al een jaar of tien. Op advies van de, van de vaartschirurg, die zei je moet meer gaan wandelen. En ik woon in Almere, en dat is ook op zich ook leuk. Ik ga zo het Bos in wandelen. En, maar toen dacht ik, ga eens naar Amsterdam. Ja, en wat vindt u dan leuk? Die mensen komen om u heen? En zo... Alles, ja, ja, ja. ja precies. En, uh, kijk, een bos is een bos. Er komt uh, een boom tegen, een merenboom, en die heb je het wel gehad. Ja. Vind, ik vind is het is elke week anders. En ik uh, stap op de bus, dat is het leuke van Almere. Uh, ik stap in de bus, half uur later sta ik bij het Amstel, ja. De hele stad ligt voor ja, me ja, open. Ik snap is, het, ja. ja. Nou, Met we, over chipkaart. Misschien ook nog eens een keer een andere stad uh, op termijn, uh, wie weet. Ja, kom uh, we, wel eens. Ja. We gaan eerst uh, uh, kijken of u een beetje het nieuws hebt gevolgd. Uh, de nieuwsfactor bepalen. Ja. De Nationale Nieuwsquiz. Weer rollen er koppen. Machtige mediabazen verliezen hun baan. My to uiteindelijk de kopkosten. Gearresteerd, ontslag genomen. Nieuw slachtoffers Ones. vrijgelaten. Eén krant al opgeheven. Overname. Overname, die niet doorgaat. 200 journalisten op straat. Tien arrestaties. Twee van de machtigste kranten. Gearresteerd. Echt een slagveld. Als alle onderzoeken grondig verlopen. wordt iedereen er uiteindelijk beter van. Ja, het Britse mediaschandaal heeft alweer twee nieuwe slachtoffers geëist. Oud-directrice uh, van het mediaconcern News International, Rebecca Brooks, werd gearresteerd wegens de afluisteraffaire bij de krant News of the World. En de topman van de Londense politie, Paul Stevenson, stapte op vanwege vermeende banden van het korps en hemzelf met de schandaalpes. Vraag 1. Hoe wordt het hoofdbureau van de Londense politie genoemd? Scotland Yard. Dat is goed. Nieuw Scotland Yard, Scotland Yard of The Yard. Namens afgeleid van de locatie van het oorspronkelijke hofkwartier aan Great Scotland Yard, een zijstraat van Whitehall. Vraag 2. De Sunday Times meldde gisteren dat deze Paul Stevenson een privérekening heeft laten betalen door News of the World. Het gaat om een rekening voor wat? Voor een vakantietrip. Reisje. Even specifiek, waar ging hij heen dan? Hij ging. Uh... Nee, dat weet ik niet. Nee, nee, nee. Nou, daar moet de jury even naar kijken. Want het, was, het ging over een verblijf in een kuuroord. Ja, eigenlijk, eigenlijk, dat moet ik wel even ingemoeten misschien. Hij wijst de beschuldiging trouwens van de hand. Hij zegt dat de rekening was betaald door de directeur van het kuuroord... met wie hij bevriend is. Kostte trouwens 14.000 euro, dat tripje. Vraag 3. Het schandaal rond News of the World begon toen bekend werd... dat de krant de voicemail van een verdwenen meisje had afgeluisterd. Ook bekende Britten werden het slachtoffer van de afluisterpraktijken van de krant... Welke Britse acteur is door de politie gevraagd om als getuige op te treden... in het politieonderzoek tegen News of the World? Uh, Ukraine. Dat is goed. Hij is woedend op die krant. Eh, omdat hij Jan, Jan, en allemaal, Jan en Alleman jarenlang afluisterde. Vraag 4. Een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Alleen wat vloeibare voeding en twee broodjes heb kunnen eten... en wat van die snoepjes die de organisatie bij de start hebben liggen. Maar ja, als je daar 190 kilometer op moet fietsen, eten en drinken... dan gaat dat wel moeilijk. Dat lijkt mij Laurens Tendam. Dam. kwam zaterdag zwaar te vallen en de afdaling kreeg acht hechtingen in zijn gezicht... wat hem het eten tijdens de rit nogal moeilijk maakte. Mm -hmm. Vraag 5. Laurens Tendam overleefde gisteren de relatief makkelijke etappe. Dat was een vlakke rit die natuurlijk werd gewonnen door de sprinter Mark Cavendish. Zijn hoeveelste overwinning in deze tour was dat al? De vierde. En dat is goed. Zo'n totaal aantal zegens in de tour kwam daarmee op 19. Ongelooflijk, Kevin Dish. Uh, we gaan naar de laatste vraag. Aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is natuurlijk, wie bedoelen we hier? Uh, als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Sinds 11 februari ben ik uit de relatie. 3. Mijn advocaat en mijn arts zijn het niet eens. 2. Het volk wil mij over twee weken voor de rechter zien. 1. In Egypte is onduidelijkheid ontstaan of ik wel of niet in coma lig. Mubarak. Ja, ja. hij kwam niet eerder, hè? Nee. Um, ja, dat is hem inderdaad. 11 februari stapte hij op vanwege de aanhoudende protesten. Zijn advocaat zegt dat hij in coma ligt. Zijn arts zegt dat dat helemaal niet zo is. En um, zaterdag werd bekendgemaakt dat deze Mubarak uh, 3 augustus wordt berecht in het ziekenhuis. Dat is het verhaal. Uh, komt u op factor 5? Daarmee spelen we zometeen deel 2 van de quiz. Ik ben het er helemaal mee eens. Het heeft enkele zin, het is veel te laat. Ik ben het uh, volstrekt oneens. Er is een oud spreekwoord, dromen doe je s'nachts. Ik kan hier met mijn pet niet bij. In stand.nl, straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... Radio is een onmisbaar medium. Nou, We hebben er allemaal mee te maken gehad afgelopen weekend... dat uh, heel veel zenders er niet waren. Dat had alles te maken met die zendmasten, ik, hooggesmeelden. En vandaar dus deze stelling. En u mag zeggen of het u mee eens bent of mee oneens. Radio is een onmisbaar medium... Eens of oneens sms'en naar 7070 kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met hekje standpunt. Gaan we snel door naar deel 2 van de quiz met Nico Bakker. Factor is 5, dus daarmee gaan we vermenigvuldigen. Hier komen ze, 90 seconden vragen. Als u een antwoord niet weet pas roepen, dan stellen we snel de volgende vraag. De nationale nieuwsquiz. Welk land werd wereldkampioen vrouwenvoetbal? Japan. Dat is goed. Met welk geestelijke leider had president Obama dit weekend een ontmoeting? Dalai Lama. Is goed. Welk evenement is gisteren officieel geopend met de vlaggenparade in het stadion De Goffert? Vierdaagse Nijmegen. Is goed. Welke minister wil de Kamer terugroepen van recess voor een debat over de Griekse crisis? De Jagel. Is goed. Welk festival trok dit weekend 152.500 152. bezoekers? Zwarte uh, Klos. Dat is goed. Yad Vashem, het holocaust herdenkingscentrum in Israël, is ontruimd vanwege wat? Brand. Dat is goed. In welke Amerikaanse stad werd de vrees voor een Carmageddon, een enorme verkeersopstopping, geen realiteit? Los Angeles. Is goed. FC Twente speelt de thuiswedstrijd in de voorronde van de Champions League in welk stadion? Uh, Gelderdom. Is goed. Veel gebruikte bloedtesten om wat vast te stellen zijn volgens de WHO gevaarlijk vanwege de onbetrouwbaarheid. Stop. Uh, tuberculose. Libes leider Gaddafi heeft in een speech ontkend dat hij naar welke Amerikaanse stad gaat? Honolulu. Is goed. Welke wielrenner liet gisteren weten dat hij stopt met zijn carrière? Uh, Vinokurov. Is goed. De penningmeester van de pedofiele vereniging Martijn heeft aan wie om beschermingsmaatregelen gevraagd? Ehm. Uh, um, Opstelten. Nee, het is Mark Rutte. In welk land is ophef ontstaan door radioactief rundvlees? Japan Is goed, hoe heet de 11-jarige coma-patiënt die gisteren terugkeerde... naar een speciale behandeling in de VS? Jelte. Dat is goed, het mobieltje van welk merk zal dunner zijn... en een betere camera hebben dan zijn voorganger? Hmm. iPhone. Dat is goed, de Amsterdamse culturele instelling MediaMatic... start morgen met een eetclub die voedsel eet dat wat is? Over tijd, uh, over datum. Ja, die zat nog in de klap, dus die tellen we ook mee. Volgens mij goed gescoord, hoor. Um, even kijken, dat zijn er 14 geweest... We kom op 70. Mo, mo, mo. Ik vind het een aardig aftrap hoor voor deze Eigenlijk, week. Ja. Vorige week was de winnaar met 78, dus dat scheelt maar een paar. Okay. U krijgt in ieder geval van ons mee de Kaarten voor Beeld en Geluid. De Lunchradio en de Mok. En afwachten dus tot vrijdag okay. of u uh, ook voor die 300 euro uh, in aanmerking komt. Uh, en een goede reis terug naar Almere en dan misschien wel via Amsterdam. Wie weet. Ja, wie weet, kunnen we wel even doen. Zo meteen het NOS Journaal. Wij melden ons om kwart over één weer. Tot dan. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Dat kleine mannetje in die gele trui die al zoveel mooie dingen heeft laten zien. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. Wij moeten gaan sprinten hier om de overwinning. We moeten doorrijden. Maar vandaag even niet. De tweede rustdag in de Tour. Radio Tour de France komt vanmiddag live vanaf de Kouberg in Valkenburg.